De met het NOS-journaal. Minister Leers van Immigratiezaken bekijkt nog eens of de 18-jarige asielzoeker Mauro misschien toch in Nederland kan blijven. De jongen kwam op zijn tiende alleen vanuit Angola naar Nederland en woont sindsdien in een pleeggezin... Vorige week zei Leers dat Mauro terug moet naar Angola. Zijn situatie rechtvaardigt niet dat er een uitzondering op de regels moet worden gemaakt, zei Leers. De beslissing leidde tot verzet, onder meer binnen Leers eigen partij, het CDA. Na overleg met de Tweede Kamer heeft hij nu toegezegd dat hij onderzoekt wat er mogelijk is voor Mauro. Een veearts uit het Friese Wommels moet een half jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een fraudezaak van twee exportbedrijven. Hij gebruikte bloedmonsters van gezonde koeien om gezondheidscertificaten te krijgen voor runderen die met blauwtong waren besmet. De directeur van het ene exportbedrijf kreeg ook een half jaar cel. De andere directeur werd vrijgesproken. Hij had in de tijd het werk overgedragen aan een ander. Tegen vijf Tamils zijn voor de rechtbank in Den Haag zelf straffen geëist tot 16 jaar. Ze hebben volgens de aanklagers geld ingezameld voor de Tamiltijgers in Sri Lanka. Justitie zegt dat de verdachten daarmee medeschuldig zijn aan aanslagen op burgers en militairen. De vijf verzamelden in Nederland geld via illegale loterijen en witwaspraktijken. De Tamiltijgers werden in ruim twee jaar geleden definitief verslagen door het Sri Lankaanse leger. De Europese Unie zette de groep in 2006 op een lijst van terreurorganisaties. De Tweede Kamer steunt het plan van minister Donner om weer voor een identiteitskaart te laten betalen. Begin deze maand werd de kaart plotseling gratis na een uitspraak van de Hoge Raad. Daarop kwam Donner met een wet om burgers toch weer voor de kosten te laten opdraaien. Een Kamermeerderheid is het daarmee eens. De regeringspartij VVD twijfelt nog wel of mensen met terugwerkende kracht moeten gaan betalen zoals Donner wil. Het weer. Vanavond klaart het flink op. Vannacht op veel plaatsen mist. Overdag, als de mist is opgetrokken, volop zon. De maxima lopen dan uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en, en Zoete Dijk, 7 kilometer. De andere kant op richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete Dijk, 5. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Een file van 7 kilometer tussen Oudekerk en de Amstel in Knop en Knap en Komt er een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A10 gebeurden meerdere ongelukken. Tussen de rij en Sloten staat daardoor nog 5 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En dat geldt niet voor de A10 bij oost Werf. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. Dat levert ook een lange file op tussen Schellingwoude en Knopend en Koenplein, 5 kilometer. En verder op de A12 van de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 La gorge de Mange la vie Marie si belle hey.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 Oké, okay, dus iedereen kan het even nazoeken ja. op internet. Ja, en daar kan je ook inschrijven ja. oh, en uh, ja. meer informatie vinden over de tijden, over prijzen en wat we zo gaan doen. Ja, ja. en uh, is het leuk om dat met een vriendin samen te doen? Of doen de meeste mensen dat alleen? Hoe moet ik het me voorstellen? Het is heel leuk om het samen met vriendinnen te doen. Ik heb ook regelmatig uh, gewoon tien vriendinnen bij elkaar die één avond uh, afhuren en met elkaar dat doen. Ja. Maar het is ook heel goed mogelijk om gewoon alleen te komen en uh, samen met andere mensen te doen.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 Hello Kitty, heel ja. veel gevraagd. Ja. Nijntje, ja. ook echt voor de jongens heel veel cars. Ja. Thomas de Trein, um, ja, nou dat zijn wel een beetje, ja, prinsessentaarten...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 taart gemaakt voor een baby shower van, van Lange Frans, van de rapper. Oh ja. En daar heb ik de babybillen helemaal opgemaakt ja. in een luier met voetjes langs, Dus ja, eigenlijk is er echt heel veel mogelijk. Ja, ja. Maar dit is iets heel creatiefs. Ja, klopt. Ze dus bedenkt zelf dan een beetje hoe het valt. Ja, ik doe wel uh, veel ideeën op.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 Alles kan erin. Want mm. ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh, uh, chocoladevulling Voor de breadstaarten champagnecreme, frambozenmoes, moes. Uh, uh, Banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan je het zo gek maken ja, als jezelf. Waar heb je dat allemaal vandaan geleerd? Dat is jouw <laughs> Niet, want uh, dat, uh, dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. Uh, in uh, receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie.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 Estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda het estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto. No me no puedes olvidarlo te gustaría volver Es que no puedes vivir sin el calor y no ha cerrado te estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda llanto, te estoy conociendo ahora. Te gustaría volver, es que no puedas vivir sin el calor de tu corazón es que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 Of, uh, dus dan hebben we het daar ook weer druk mee, dus dan gaan we lekker wandelen, en uh, dan wordt dat ja. de volgende hobby. Ja, natuurlijk, en met de kinderen zo. Ja. Dan kan ja. ik ook wel eens uh, iets poetsen. Helpen die wel eens een beetje?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 Uh, in of om Zandvoort, ergens ja. dus in deze omgeving misschien met een, een, een soort, ja dat je een soort de, de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 die er ook. Ja, ja. nou om te weten, Dat ja. ze we bij jou moeten zijn ja. ja, en alles is eetbaar, dat is gewoon ook heel erg leuk dat ah. is denk ik ook wel de kracht van uh, van de petite Ja. Nou, helemaal goed dankjewel voor het interview en heel veel succes met je samen. Dankjewel Graag gedaan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 no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us, and I believe in you and me, so hold on to hold on, I promise it'll be alright, cause it's you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 Het nooka wordt